Ik zeg, moeder, de dokter moet gehaald worden. Moet je met je eigen zei ze. Ben jij de moeder of ben ik? Oh. Jij bent de moeder, zeg ik. Nou dan, zegt ze. Maar, maar, maar straks strakjes zei ze. Je moet de dokter maar gaan halen. Ja. Of dat van mij ingekend had Of enfin, ik kom bij de dokter de dokter is op reis. Nou ben ik even bij Simon aangewezen... ...om met de hondenkar naar de stad te rijden. Komt Simon dan hier? Stroken ja. Simon, je rijden moet... ...dan heb je kans van de dijk te rollen. Nou, vanavond is hij niet dronken. Nou, dat is dan een streepende balk. Oh, ik Oh, moet de dokter mee de hondenkar? Precies. Oh. Nou, nou. Ach, wacht, ach, ach, hoor ik dan even vindt. Straks kom ik de pannen naar beneden. Nou, zegt het wel. Nou, nou...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 Wij nemen de vissen. En God neemt ons. Is dat nou praat als het bijna nacht is? <lacht> lijkt wel of je een slokje op hebt. Ach, geen druppie heb ik gehad. Maar ja, ik zal zelf maar een kommetje leut inschenken. Zeg, hoor ik, hoor ik het nou goed had. Nou, dat het varkens op de keer gaat... Ik weet dat het schot ingezakt is. Ik zal wel even gaan kijken. Nee, hey, ik ga zelf wel even naar buiten. Ik ga met je mee. Oh, oh, wat een weer. Ja. Ik zou God danken als de boot van zee gebinnen is. Tja, er is niet één schip veilig vandaag. Maar de hoop is een oud schip. Hè. En oude schippen vergaan het minst. Dat zeg jij. Nee, dat zei iedereen, die gevaar. Hè? Ik zal God vannacht toch bidden. Nou, Jacoba is uit, Mathilde is uit. De Verwachter is uit. Waarom zou je voor eens, schip? Dat hoop van is niet zo waard. Wie zei dat? Dat ze... Dat dacht ik. Het viel me zomaar in. Hé, hey. hey, nou, nou zeg je te jokken, juffrouw. Je bent wel beleefd? Als de hoop rot was, dan zou jouw vader... Houd toch je mond? Je zou knieën ongerust maken. Goed, oh, het dat was de eens kijken hoor. Het schot was ongewaard. <coughs> oh, wat een weer. Wat een weer. Graag mijn arme jongens. Ik ben het zal barend bang zijn. Ben je nou net op de thuisreis? Koffie, moeder. Met tante, wil ik zeggen. Gekheid, kerst, alkom, zo spreek ik me. Drinkt u nou ook een kommetje, mevrouw? Ja, graag, joh. De avond is nog zo lang en zo akelig. Ja? Ja, ja graag. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ja, wat Bliksem, niet. Ja, schijt toch uit met dat geblert. Het is een dat wat Marietje. Als ik aan me denk. La, la, kom. Ja. Kijk nou snel, hè? Haar vrijheid is toch ook op zee? Een goede zeemansvrouw moet flink zijn, kind, Niet kinderachtig voor de meid. Kom, geef hem maar een kommetje troost. Oh, ja, dat zal ik doen. Het loopt in de zesde week. Nou, nou, nou, nou. kom, kom, kom. Niet houden voor je geslagen wordt. Jullie hebben nog niks meegemaakt. Ja. Simon, staat de equipatie voor de deur? Ik heb er anders donders weinig lolling. Waarom? Als je het niet voordaan was. Dat zal je goed doen, Simon, alsjeblieft. Dankjewel. Hier, mag Hier, is me nog eens gebeurd met de hondenkar in zo'n noodweer? Dat was met Katrien. Ik blijf voor alle minuten. Twee maal ben ik toen met karren al boven geplikseld. Toen de dokter kwam. was Katrien dood en het kind was dood. Maar als je het me vraagt, ik zit liever vannacht op mijn kar op te zee. Ja, ja, ja, ja Maar We willen onze tijd niet verklassen, Cobus. Ben klaar? Ja, nou, als ja, je maar voorzichtig bent, hoor. Nachtzaal. Dag Cobus. Dag, Cobus. Hé hey, Marietje, ik zit nog niet zo ziep te kijken. Laten we wat gezellig praten, dan denk je al niks.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 Toen heb ik meester gezicht gezien. Zo bleek als de dood. En er was niks. Niks als de wind. Driemaal geklopt. Driemaal. Ja, telkens zo. Driemaal. Je jacht de mensen stap op de lijf met je geklop. Dag, je vrouw. Dag, Dag je vrouw. Dag, Trus. Nou, mogen we even? Ja, god, dank dat jullie komen. Ga zitten. wat een weer, hè. Eh, nou, wat is horen. Ik, ik, ik, een... ja, ik kon thuis niet meer uithouden. Mijn kinderen liggen erin en zo niks geen aanspraak. En dat gehuil van de wind. Er zijn twee duktauven weggeslagen. Ja, twee duktalven. Ja. Vertel liever wat anders. Ja, dat zeg ik ook. Wat hebben we al die verhalen? Zuikeren melk, ja, hè? wel een vrouw. Ik zal koffie zonder suiker drinken. Nou, geet haar nooit suiker. Je zoontje Piet heeft zich dapper gehouden, dus. Ik zie hem nog staan buiten. Ja, Ach, het is een schat van een jongen. Ja. En amper twaalf jaar. U had hem al te bijwonen. Tweeënhalve maand geleden. Toen de Anna zonder Ari binnenkwam. Ja. dat kind zich toen als een engel gedragen, hè? Net een grote acht. man. Ja. S'avonds zat hij bij me op. En een gesprek. Die jongen weet meer dan ik. Als oh, het schaap nou maar niet erg zeeziek is ja. geworden. Jullie ja. zullen me niet willen geloven, maar met een rode bril word je niet zeeziek. Oh, ja. Heb je het zelf geprobeerd? Ik heb menig nacht hier in een boord geslapen toen mijn man nog leefde. En menig toch in meegemaakt. Nou, ik had jou wel eens willen zien in Joliepakking. Ben jij getrouwd geweest, Saak? Hm, waar? Nou smeert hij even mijn stoel op mijn boog. Nou. Ja. Zo knap zie ik er nog uit. Ja. ja, ja. En of ik.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 Want dan kan soms erg komiek zijn Je kocht een mes voor hem In een leren schee En niet mm -hmm. goedkoop En als hij na vijf weken van de reis weer kwam En je hem vroeg Jacob, ben je je mes verloren? Dan zei hij Weet niks van een mes Ik heb geen mes van jou gekregen oh. Zo had hij zijn hersens bij me Maar als hij zich dan voor het eerst die vijf weken uitkleedde mm -hmm. En zijn olieschoenen uittrok Klets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 Met mijn eerste man was het een gruwel. En met mijn tweede? Nee, nou, dat weten jullie. Ja, doe vertel eens, Trus. Nee, wat dan? Nou, geen dingen van dood en ellende. Eh, wat knies. Jij... Nee. Steek maar in zee, trus. Jij moest knies heten in plaats van knieën. Ja. Kan hier ook gebeuren, knier? Ik woonde toen in Vlaardingen. En ik was een jaar getrouwd. Zonder kinderen. En Piet? Nee, Piet is van Arie.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 Een bal op, een bal op oh, ja. Ja, En dan gingen de vrouwen naar de toren en wachten beneden tot de kijker komt mm -hmm. En dan geven ze hem cent als het hun schip is Ach. De magneet met mijn eerste man bleef zes weken weg Zeven weken, ze hadden proviant voor zes weken mm -hmm. En telkens riepen de kinderen Een bal op, Truus, een bal op, Truus Nou en dan liep je als een gek naar de toren hè? Ja natuurlijk Maar niemand die je nakeek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 Die ruik als er een doojambul, ja. Ja, is waarschijnlijk, ja, er... want anders want... zie je ze nooit. U zal er geen visser trouwen, juffrouw. Maar het is droevig, droevig. God, wat is het droevig? Dat ze wat je lief hebt gehad op een planksjorre. Met een stuk zeildoek erom en een steen erin. Driemaal om de grote masten. en Eén, twee, drie. In godsnaam.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 En de andere helft ging met mijn broertje de diepte in. Schrikkelijk. Oh, Driemaal grijpen. Driemaal loslaten. Ja, en dat het vader zo aan de drank gebracht. Nou. Ja, je vrouw. Stel Ben je onrustig vanavond? Dat is niks. Dat is de wind die je hoort. Ja. Ja. Als het water is spreken kon. Jij zou heel wat kunnen vertellen, Knieën. Jij hebt zoveel meegemaakt. Ach je vrouw, vertellen. Het leven op zee is geen vertelsel. Door een duimsplankie. zijn ze aan de eeuwigheid gescheiden. De mannen hebben het hart en de vrouwen hebben het hart. Ja, zij kan ervan meepraten. Ja. Mijn man was een visser, een uit duizend. Als hij gelooid al weet, dan proefde hij in het zand waar hij was. Ja. Snachts zei hij menigmaal, we binnen op de 56 en, en dan was hij op de 56. en het had hij niet meegemaakt als matroos. Op een nacht, toen de schuit verging, dat had u hem moeten vertellen. Toen zwom hij met de oude Dirk naar een omgeslagen roeiboot en daar klom hij op.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 En Dirk, ja, of het nou van het bloedverlies kwam of, of van angst. Dirk, die, die weer gek. Die zat mijn man maar aan te kijken met, met ogen als van een kat. Die sprak van de duffel die in hem was. En net tegen de morgen, toen gleed Dirk naar beneden. Ja, zo uit zichzelf. En mijn man, die weer opgepikt door een vrachtboot die langs voer. Ja heb het niet geholpen. Drie jaar later. En nou, snel, ja, twaalf jaar geleden. Toen bleef de Clementine, die uw vader, nou, u genoemd hebt, je vrouw. Ja. Op de dochtersbank Met mijn twee oudsten. Ja. Oh. En van wat er met die gebeurd is, weet ik niks. Helemaal niks. Nooit een luik van een joon aangesproken. Ik kan het je eerst niet voorstellen, hè? maar na zoveel jaren... dan weet je de gezichten niet eens goed meer. Daar dank je God voor. Want hoe erg zou het niet zijn als je steeds de herinnering hield. Het rus het gelijk, de vis wordt duur betaald. Huilen je, vrouw? Hm? God, dat ze vannacht van geschreven We Wij zijn allemaal in Gods hand En God is groot. Ze ja. ik vanavond in mijn eentje gezeten. Had. Jullie maken hier wat dol. Oh, dol. dol. Ja. wat heb je? Oh, sorry, wat je beroerde verhalen. Vraag mij dan ook maar. Mij. Mijn vader is ook verdroken, verdroken. En er zijn er nog meer verdroken. Oh, is liggen jullie. Ik geloof dat ze bang is geworden. Wil ik haar gaan opzoeken? Nee, kind, nee. Buiten bedaart ze vanzelf. Nee, zo verspannen, dat is te begrijpen, niet? Gaat u weg, je vrouw? Ja, knie, het is laat geworden. Wie brengt me naar huis? Als er één op stap, stappen we allemaal op. Ja. Met elkaar, waar je niet weg? Dag, knieën, Dag. tante knieën. Nou, wel bedankt, vrouw voor de soep en de eieren. Dag, knie. Kom je morgenavond bij mij een kommetje drinken, knieën? Nou, misschien, hè? Dag Yvonne, dag Marietje, dag Saart. Zeg als Jullie Jo zien, stuur het dan terug, wil je? Bed? Ja. En waarom viel je nou zo uit tegen je Clementine? Een goede kind dat er weer een wind, eieren en soep kon brengen. Trouwens, zoon zijn en weer een wind ook uit voor haar en de vader. En voor ons. En voor ons. Ga naar bed. En bid. Bidden is de enige troost. <lacht> dus een zeemans vrouw moet niet zwak wezen. Een paar maanden stormt het weer... telkens weer... ...en er zijn meer vissers op zee dan alleen onze jongens. Je bent helemaal overstuur. Mijn man. Dat moet je niet wezen. Als er iets gebeurt, dan... ...dat ik... Kom nou, wees naar verstandig, kled. uit. Nee, ik heb Hoe moet dat nou als jullie getrouwd zijn? Als je nou zelf is moeder bent. Oh, je weet niet wat je zegt. Je weet niet wat je zegt. Dat is geen... Schip. Geen... Ik kan je niet durven zeggen. Is het, is het tussen jou en geert? Ja. Hè? Dat is nou niet mooi van je. Nee, dat is niet mooi. Om geheimen te hebben. Jouw jongen, jouw man. Hij is mijn zoon. Kijk niet zo in het vuur. Kom, herhaal niet eens. Nee, ik zal geen houten woorden zeggen. Al was het verkeerd van jou. Van jou en van hem. Nou, kom. Kom nou. Ga nou tegenover me zitten. Hè? Dan zullen we samen bidden. Ik wil niet bidden. Niet bidden? Hoe kan het er iets gebeuren? Dat gebeurt Als er iets gebeurt, dan bid ik nooit meer. Nooit meer. Is het is geen god, geen moeder, Maria. Ja. Dat jaar. Dat verstaat je niet. niet zo. Wat heb jij een kind zonder wat? Mag je dat zeggen? Die werd maakt me gek, dan. Opa, maartje, God. Ik hoop dat ik vast vertrouw. 2447 ribben, Clemens. gemerkt Custa, Tien schoten, Gatschouw gemerkt MSG. Gat gewoon je mond, je MSG. hoeft hard op te lezen, leer dat toch eens af. Eh, jawel, mevrouw. Clemens. Ik heb nou geen tijd. Ja, dan maak je maar tijd. Ik heb de circulaire van de torenklok opgesteld. Nou, wat heb ik dan nou mee te maken? Oh, de vrouw van de burgemeester zit ook in het comité. Wat wil je dan nou zeggen? Dat, zij moet toch weten wat er in die circulaire staat? Dan even op. Wie moet ik opbellen? is de vrouw van de burgemeester natuurlijk. Oh. De circulaire moet naar de drukker. Uh. Ja, ja. Hm. Wilt u mij sluiten met de burgemeester? Ach, Ik Zit tot over mijn uur in het werk. Hey, bent u daar, burgemeester? Ja, met bos. Uh, nee, nee, nee. Het is om mevrouw te doen. <laughs> ja, de dames, ja. <laughs> Als u zo vriendelijk wilt zijn, ja. Nou, moet ik zeggen.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 Kaps? Uh, uh, ja, meneer. Sla de staat van uitbetaling is ook van de verwachting. De Jacoba, de Mathilde, de ophoop van zegen, de verwachting. Nou, hoe groot was de bruto besomming? 1443 gulden 47. Dag, wel. Hoe kan jij dan zo stom zijn om 4 gulden 88 voor het weduwe- en wezenfonds uit te trekken? Helaas kijken.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 U hebt me helemaal geen standje gegeven... ...toen ik me vergist had met de bezomming. Ja, je moet maar... Dat was een vergissing met een paar nullen erachter. Jongen. Ja, genoeg, je werk. Je moet tegenwoordig overal opletten. Je wordt gewoon met geld gesmeten. Hmm. Het is net zoals je vrouw zegt. Als hij s'avonds glokjes heeft zitten drinken... ...is die de volgende dag uit zijn humeur. Nou... Zou maar heel zo vrij zijn om een stuk of vier sigaar uit het kiesje te nemen? Als hij grokjes denkt, mag ik wel een rokertje hebben? Is Bos er niet? Je bedoelt meneer Bos, nee, die is er niet. Is hij er? Kun je mij de boodschap niet zeggen? Ik vraag of je Ja. Is zeker nog geen tijd ik... Nee, nee. Begint dat gelopen weer.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 Simon en zijn dochter. Dreigementen. Gaat u uit? Dreigementen is die kerel gek. We zo weer terug. Wie komt? Moet wachten. Hij zei... Hij kan me niet schelen wat hij zei. Oh, och, wat een humeur. Hallo. Ik versta het niet goed. Nee, meneer, is er niet. Moet je straks nog maar eens bellen?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 Het kwaaie weet je, tweeënzestig dagen. De waterschout heeft een telegram gekregen. Oh, meneer Kaps, help ons toch uit de onzekerheid. Mijn zuster en mijn nichtje. ze zijn gek voor verdienen. Geloof me nou, er is geen enkel bericht binnengekomen. Oh. Nou, loop je weer weg? Ja, mijn nichtje zit alleen thuis. Knier is schoonmaken bij de pastoor.